It hurt all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 Dan stoort ze m'n hart vol en al liefst uit Londen. Van de wereld weet ik niets, niets dan wat ik horen zie.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 Ja, dat ja.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 Your mind. Dane, you're out of your mind. This tune's gonna punish you.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 Kom maar you Bij me heb ik de volmaakte liefde lief. drink ik uit een pure waterbond en slaap onder een ding.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 Later vandaag vliegen ze door naar Nederland. Hoe laat ze hier aankomen is nog niet bekend. De drie militairen hebben op het vliegveld van Athene gezegd dat het goed met ze gaat. Volgens het ministerie van Defensie zijn ze niet gemarteld. Minister Hille van Defensie noemt het prachtig nieuws dat de militairen vrij zijn. De drie Nederlandse militairen werden twaalf dagen geleden opgepakt... toen ze met een helikopter probeerden twee mensen uit Libië te evacueren. Dertig plussers die een mbo-opleiding doen hoeven die studie toch niet helemaal zelf te betalen... Minister van Bijsterveld wil dat voor zo'n 50.000 oudere studenten geld beschikbaar blijft... maar dat de duur van de bijdrage wordt beperkt. De groep is de komende jaren hard nodig, onder meer in de zorgsector. Het voorstel wordt vandaag besproken in de ministerraad. In een vijfde van de stembureaus in Flevoland... moeten de stemmen voor de provinciale statenverkiezingen opnieuw worden geteld. Volgens een onderzoekscommissie zijn in 40 stembureaus fouten gemaakt. De VVD in Flevoland had om een hertelling gevraagd